Drugsafval van bijvoorbeeld Ecstasy-laboratoria wordt steeds meer in het riool gedumpt, blijkt uit een groot Europees onderzoek in 50 steden. Het dumpen gebeurt dus niet alleen in de natuur. Onderzoekers hebben in één week tijd in Eindhoven ruim 25 kilo aan restanten van Ecstasy gevonden. Normaal gesproken is het afval in het riool terug te voeren op het gebruik van Ecstasy-pillen door feestgangers. Maar de bij deze hoeveelheden gaat het volgens de onderzoekers om lozingen door Ecstasy-labs. De PvdA vindt dat pensioenfondsen snel moeten stoppen... met het investeren in kolen, olie en gas. De partij denkt dat het beleggen van geld in fossiele energiebedrijven... zoals Shell en BP gevaar kan opleveren voor het milieu... en voor de belastingbetaler. Kamerlid Vos zegt dat de aandelen van pensioenfondsen kunnen kelderen... omdat er steeds minder CO2 mag worden uitgestoten... en duurzame energie snel belangrijker wordt. Hij zegt dat zijn partij niet wil dat de belastingbetaler... voor deze problemen moet opdraaien zoals bij de financiële crisis, wel is gebeurd. Bij een explosie in een tankstation in Ghana... zijn bijna 80 mensen om het leven gekomen. In het tankstation in de hoofdstad Accra... stonden tientallen mensen te schuilen voor een stortbui... toen er een ontploffing was. Volgens ooggetuigen ontstond er een vuurzee. Tien gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Ghana is onbekend.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 Het weer zonnig en warm, het wordt 19 tot 23 graden, aan zee 15 graden. Morgen vrij zonnig, in het westen ook wat bewolking, en het wordt dan 27 tot 32 graden. S'avonds zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 14 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zalbommel, 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De a 6 Emmeloord muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost 14 kilometer kost je drie kwartier extra reistijd. De linkerrijstrook is daar namelijk de hele ochtend al dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de Raij en Geuzenveld, 5 kilometer door een aanrijding. De A12 Den Haag-Utrecht bij Voorburgt. 2 kilometer. En verderop tussen Bodegraven en Harmelen 14 kilometer. Op die twee plaatsen zijn namelijk ongelukken gebeurd. Op de A15 van uh, Gorkum naar Rotterdam bij hardingsveld Griesendam 5. A27 Breda-Utrecht tussen knopend Gorkum en Lexmond 6 kilometer. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij de Afrit Maren 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. GFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, Met. nu de Watertoren.